1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Prins Willem-Alexander vindt dat er geen reden is om teleurgesteld te zijn... over de Olympische prestaties van de Nederlanders. De sporters presteren in Londen absoluut naar behoren... zei hij in een interview met de NOS. Volgens de prins draagt het mislukte EK en de matige Tour de France... mogelijk bij aan een negatieve stemming. Maar we horen in de top 15 thuis en daar zitten we ook, zei hij. Prins Willem-Alexander blijft de ambitie steunen... om in 2028 de Spelen naar Nederland te halen... Volgens hem kan het evenement dienen als een katalysator... voor de ontwikkeling van het land. De prins is ervan overtuigd dat Nederland de Spelen aan kan. Het beachvolleybalduo Richard Schuil en Reinder Nummerdor... heeft zich op de Spelen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinales waren de Nederlanders in twee sets te sterk... voor een koppel uit Italië. Schuil en Nummerdor moeten het woensdag voor een plek in de finale opnemen... tegen een Duits beachvolleybalduo. Op het nieuwe besturingssysteem van de iPhone, iOS 6... zit standaard geen aparte applicatie meer om YouTube te bekijken. Gebruikers kunnen de filmpjes nog wel bekijken via de internetbrowser. En Google, de eigenaar van de videowebsite, werkt aan een eigen app. Sinds de eerste uitgave van de iPhone in 2007... zat er standaard een app op voor YouTube. Volgens Apple is de licentie nu afgelopen... maar deskundigen denken dat de beslissing te maken heeft... met de harde strijd tussen Apple en Google. Die strijd begon toen Google het besturingssysteem Android op de markt bracht. Volgens Apple heeft Google een paar elementen van iOS gekopieerd. Een paar weken geleden kondigde Apple aan met een eigen kaartenapplicatie te komen... zodat klanten geen gebruik meer hoeven te maken van Google Maps. Het weer in het binnenland droog en opklaringen. In de kustprovincies een paar buien, minimaal tussen 11 en 14 graden. Overdag eerst in het hele land wolkenvelden en wat buien. In de middag droog en vrij zonnig tot een graad of 20 dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Colette van der Ven. En nog steeds met Wim den Herder. Een gitarist die geroemd wordt door Harry Saxioni en Tommy Emanuel en nog een heel leven voor zich heeft. Dus dat wil wat zeggen. En er is een meneer die heeft een mail gestuurd, Bernard Lettinga... en die zegt, echt zeer indrukwekkend... heel mooi gestemd, ritmisch klopt het... en ik heb veel gehoord, maar niet iemand die zo speelt. En dan vraagt hij cd's. Ja, uh, ik ben ermee bezig. Ik heb uh, de Wimpicking de twaalf stukken die, uh, die ik inmiddels gecomponeerd heb, uh, ben ik aan het opnemen. En uh, je kunt dus via mijn website uh, alvast een, uh, op de lijst komen. Ik doe ook iets speciaals voor de, uh, voor de eerste honderd uh, bestellingen. Of de eerste 150 misschien. Dus als je snel bent, dan, uh, dan, dan ga ik iets, iets heel leuks doen voor je. Um, en uh, ik heb er heel veel zin in. Het zijn de stukken die ik hier ook speel. Um, dat zie je zelf doodwerken. Uh, maar ook een aantal uh, gevoeligere stukken. Mm -hmm. um, en uh, misschien kan ik zo nog een gevoelig stukje laten horen, want je hebt natuurlijk uh, een heel boze Wim, een woedende Wim net uh, gehoord. <laughs> <laughs> maar de, ja, goed, het is. Ja, uh, we gaan dit uur bestemmen voor de gevoelige Wim. Uh, ja, dat precies. vind ik een mooi plan. Er was overigens een meneer uit uh, voorschoten, klopt? Dat? Voorschoten. Uh, ja, dat ben ik, uh, die, ja. die belde en um, jij vertelde dat jouw vader en jouw moeder allebei klassieke uh, muzici waren. Ja. Wat doen ze? Uh, ja, mijn vader is klassiek pianist en cellist. Yeah. En componist. En uh, hij schaakt uh, uh, voor zijn hobby. Uh, en doet nog een aantal dingen. Uh, en mijn moeder is uiteindelijk doorgegaan. Uh, niet in de muziek, maar in de psychologie. Daar heb ik een hoop van uh, meegepikt. Uh, bijvoorbeeld als ik hier zit, dan is het, uh, is het uh, spannend natuurlijk. Dat zoveel mensen meeluisteren. Maar uh, mijn moeder relativeert er dan altijd op los. Mm. Uh, als psycholoog. En uh, uh, Als je op een podium staat, is het ook heel belangrijk om echt in de muziek op te kunnen gaan om het goed is je oren te hebben. Dus ik heb van beide heel veel meegepikt. Uh, mee en uh, de moderne muziek, ja, die, heb ik, uh, die heb ik geïntroduceerd in het gezin. Uh, mijn broer ook trouwens. Ja. Want uh, die meneer die uit Voorschoten, die belde en die uh, vroeg... of je wel eens samen speelde met je vader. En of je uit kunt leggen hoe dat dan in zijn werk gaat. Ja, dat klopt. Wij spelen, uh, schrijven ook samen stukken. En ja, mijn vader is dus een klassiek geschoold. Maar ik kan tegelijkertijd ook improviseren. Dus gewoon achter de piano zitten en uh, spelen wat in je opkomt. Uh, wat ik ook heel erg doe. Dus onze samenwerking is de crossover van klassiek naar, uh, naar dat improviseren van mij en die techniek. Uh, maar uiteindelijk gaat mijn vader altijd alles opschrijven en dan staat het helemaal vast. Terwijl ik altijd nog uh, de vrijheid heb om, om wat te veranderen. Um, dus dat, ja, het, het is wel een uh, um, verrijking voor voor het klassiek, dat er wat uh, spontane elementen zitten. Maar voor mij is het ook heel fijn om in een structuur... van, uh, van de klassieke uh, pianist Frank den Herder weer uh, mee te kunnen uiten. Dus, uh, Komt er ooit nog een familie optreden? Uh, ja, nou, dat, uh, er is aan de kant van mijn oom... Dus die, uh, dat is de broer van mijn vader, die heeft dertien kinderen... En daar zitten heel veel, heel veel muzikaal talent. Want de helft van die dertien is boer. Nou, niet de helft, dan is zes Maar ongeveer de helft is boer geworden. En de andere helft is muzikant geworden. En heel, heel gekke scheiding is dat. En uh, de boeren zijn ook heel getalenteerd in het boer zijn. Mm -hmm. uh, alleen die komen minder in de spotlights. En de, de, het zijn allemaal klassieke muzici. Dus uh, ja, ik zie het wel zitten om daar een keer iets speciaals... een Den Herderdag te organiseren. Nou, dan zou, Het zou ik zeggen, leuk zijn. ik kom dan met z'n allen hier. Ja. Dat lijkt me ook okay, een goed plan. Afgesproken. Ik noemde net uh, twee belangrijke uh, gitaristen... die over jou uh, positieve dingen hebben gezegd. Harry Saxioni en uh, Tony, Tommy Emanuel. Ja. Nou zei Harry Saxioni ook... Uh, ja, Wim is goed in drie dingen. In organiseren, in wiskunde. Je hebt ook nog wiskunde gestudeerd. En in gitaarspelen. En dat kan wel een gevaar zijn... Want misschien is het beter om je te concentreren op één ding. Ja, dat is Focussen. Daar had ja. jij het net ook over. Ja, dat is ook wat ik doe. En, uh, en Harry is, uh, is echt een mentor voor mij. En uh, ik heb al wiskunde laten vallen. Dus uh, die, die kan Harry in zijn broek steken. Want ik doe nu alleen nog organiseren en optreden. Mm -hmm. uh, dus uitvoerend muzikus en organiserend muzikus. Ik noem het ondernemend muzikus. Mm -hmm. uh, maar hier heb ik echt wel mijn combinatie gevonden. Uh, het ondernemen... Het opzetten van een omgeving, Guitar Academy, waarin die 250 leerlingen uh, heel geïnspireerd raken op de gitaar... plus uh, je eigen carrière hebben. Het, het, het verrijkt elkaar ontzettend. Want in, in de optredens die ik doe... ontmoet ik ook weer de gitaristen die wij dan weer uitnodigen bij de lessen. En 27 oktober dan, uh, dan hebben we bijvoorbeeld een optreden met Stochelen Rosenberg. Uh, en uh, en dat, dat is dan vanuit mijn gitaarcarrière fantastisch. Het uh, is echt een hoogtepunt. Uh, maar tegelijkertijd voor de Guitar Academy hebben we dan alle talenten uitgenodigd... die dan ook die dag spelen. Uh, we hebben Lars de Rijk, een gitaarmaatje van mij, Sietse Bouma. Uh, Sonsen Bazilli, dat is een gypsy, een enorm talent. Hij is 20 jaar en hij, hij speelt echt de sterren van de hemel. Uh, en dan uh, Paulus Shaver. Ik, ik kan niet eens iedereen opnoemen, want het is gewoon... Iedereen is daar en dan heet dan Guitar Academy Stage. Omdat, omdat wij dan uh, namens Guitar Academy die scene daar hebben... Eigenlijk langs brengen. Dus het grijpt ontzettend mooi in elkaar. Dus ik heb wist kunnen laten vallen. Maar wat overblijft, dat grijpt heel mooi in elkaar. Je noemde net uh, Lars de Rijk. Daar speel jou ook mee. En die heeft gemaild. Hij zegt: uh, Beste en zeer lieve Wim den Herder, ik wil je ontzettend graag bedanken voor deze geweldige informatie. Dit is Lars de Rijk vanuit Kroatië. Al oh, lief. Ja. <laughs> en aan de telefoon is Steven. Goeiedag, Steven. Goeiedag. Ja. Wat zou jij willen vragen aan Wim? Nou, ik zou willen vragen aan uh, Wim. Kun je zeggen hallo? Hoi Steven. Hey, jij komt 27 octo ook. En dat was uh, Steven van de Hoeven. Oh, Is er ook bij Enorm Talent. Leuk dat je belt. Zeg het eens. Ja. Um, ja wat ik wil vragen is. Um, dat de, de techniek van het plektrum. Ja. Dat is iets wat ik zelf heel erg lastig vind. Mm -hmm. um, en Ik heb altijd moeite met het, uh, met het vasthouden van zo'n van plektrum. Ja. Uh, wat is nou uh, de beste techniek die je kan hebben? Uh, hoe, je, hoe kan je hem best vasthouden? Ja, wat bedoel je dan met uh, lastig uh, om vast te houden? La uh, is hij te, te los of is hij te vast? Ja, ik heb het gevoel dat ik hem uh, ja, toch uh, te vast vast heb. En uh, dat ik dus uh, een, uh, ja, geen, geen losse pols heb. Ja, precies. Nou, um, ja, dat is in het algemeen... Um, als, je iets, als je te graag um, wil spelen, dan ga, dan ga je waarschijnlijk... Um, uh, te, te veel vasthouden. Uh, dus je kunt kijken, zoek het moment eens op tot het misgaat. Uh, dat nee, ja. die uit je hand valt. En dan, dat is ook je volumeknop. Dus naarmate je die plektrum losser vasthoudt... klinkt het ook veel zachter. Kan, je, ik, kan ja, je het misschien even voordoen, ik kan het met, voordoen ja. met de gitaar? Want ik heb een oefening dat je Bach... Um, een stukje van Bach speelt. En dan okay. begin je op het allerzachtst... en je eindigt op het allerhardst. En daarmee oefen je dus die plektrum van heel nonchalant... dus zacht geluid... tot heel hard vast te houden... En, um, en dan moet je het op de computer opnemen... en dan kun je zo kijken of, de, of het bestand echt lineair sterker wordt. Dan controleer je echt die plektrum. Oké. Oké. Okay. Okay. Ja, ik was al begonnen met... Hé, hey Steven. Nou, jij. <laughs> nou, ik. <laughs> dan ga ik uh, even nog... Uh, Je wilt nog even, studeren, jij wilt nog even <laughs> oefenen. Nou, dan gaan we het misschien horen op die 27e oktober. Want nou, dan ben jij Stie erbij. Ja, Steven schrijft... Ja, heel goed. Dat is leuk om te vertellen. Steven schrijft hele mooie composities. Dus uh, is dan, uh, ja, Ik heb me gefocust op techniek. Maar uh, Steven heeft een soort natuurlijke uh, gave om me mooie melodieën te schrijven. Uh, speelt uh, vrij kort, geloof ik, pas drie jaar, toch? Steven? Um, ja, uh, zeg vijf. Vijf jaar, ja. Dus, uh, nou ja, kijk dat ook eens op uh, YouTube. Dat is echt een uh, nieuw talent. Steven, Steven van der Hoeven. Las ik nou ook uit, Kwam er net een mail van jou voorbij waarin je zei dat Wim ook een hele goede mentor is? Ja, klopt. Uh, eigenlijk uh, de keren dat ik uh, bij hem in de buurt ben. Uh, ja, wat hij ook zegt, als je bij zo'n persoon bent... Uh, die, uh, die jij helemaal interessant vindt en geweldig vindt... dan pik je daar inderdaad veel van op. En ja, als je daar dan een weekend bij bent... dan, ja, dan wordt je gewoon heel je uh, ja, gevoel zo geweldig. En je leert er gewoon ontzettend veel van. En dat is wel wat, wat Wim uh, mij geeft. Nou, dankjewel. Steven, blijf luisteren. Uh, wij gaan nu de gevoelige Wim horen. Mm -hmm. Um, we hebben verschillende stukken. Je gaat ook zelf nog een stuk spelen. Maar we hebben ook nog een aantal stukken op YouTube staan. Onder andere een compositie van jouw afscheid. Ja. ja. Vertel eens, wat is dat voor een stuk? Ja, uh, nou in 2000 uh, heeft, de, uh, heeft de vriendin, het beste vriendin van moeder zelfmoord gepleegd. En uh, daar heb ik dit stuk uh, opgedragen aan Jolande. Uh, en uh, soms, soms vertel ik het verhaal wel, soms niet... En uh, als ik het niet vertel, dan voelen mensen wel um, dat, dat er iets is. Het stuk heet natuurlijk Afscheid. Um, het is een, een stuk met twee gitaren. En Lars de Rijk, die nu in Kroatië zit, uh, daar speel ik het normaal mee. Dus vandaar dat we nu kunnen luisteren naar en de versie die op YouTube staat. En daar speel je samen met Lars? Uh, nee, dit is uh, Twee keer Wim. <laughs> twee keer Wim, ja. heb je hebt jezelf verdubbeld ja, daarin. Inderdaad. Ja, inderdaad. Afscheid. Afscheid, een eigen stuk van jou, Wim. Um, is het merendeel van wat je speelt, zijn dat eigenlijk composities? Of speel je ook composities van anderen? Je had nu net Steven. Ja, ik speel wel eens een stuk van Steven. Maar nee, uh, dat is in de, in de, in de live-situatie dat je uh, bijvoorbeeld een stukje Isn't She Lovely pakt. Nee, maar hoofdzakelijk uh, ja, eigen werk. En dat uh, uh, vaak een, een stuk met een verhaal uh, over. Uh, wat je meemaakt en, uh, en dat in, de, in het nummer groot. Het is instrumentale muziek. En uh, je wil mensen iets meegeven. En uh, dat, uh, op die manier doe je dat dan, die stukken. Ik ga je zo vragen nog iets te zingen. Maar um, even op jouw website zag ik dat je... We kennen natuurlijk allemaal IQ en EQ. Maar jij ja. hebt uh, HQ bedacht. Ja. En ik heb geprobeerd het... En, en dat is het harmonie uh, je probeert. Ja. Dus... Je hebt bedacht dat er verschillende soorten uh, type mensen zijn... als het gaat om... Ik ja. ja, leg het zelf nou, uit, want ik wilde de test doen, maar ik kwam ja. er niet doorheen. Dus... Ja, Ik heb het niet bedacht, want het, uh, uh, het viel me op dat een, uh, uh, dat een vriend van mij... zijn favoriete muziek, dat ik steeds bepaalde akkoorden terug zag komen. Die vriend heet Thijs en de akkoorden waren steeds a minor f en dus op een gegeven moment stuurde ik hem dingen. Dus en zei, dit vind jij mooi. En dat klopte dan ook. Dat vond hij helemaal niet leuk. Dat ik dat wist. En ik zei, ik weet die harmonie die jij mooi vindt. Jij bent een minor zes persoonlijkheid. En uh, ik dacht, misschien is dat een categorie. Ik ben het zelf trouwens ook. Dus uh, bijvoorbeeld de Show Must Go On van Queen. Dat is een minor zes stuk. Uh, the Phantom of the Opera is een minor zes. Je hoort dat het een beetje uh, het zijn dramatische stukken. Veel metal bands zitten in minor zes. Uh, Gauthier uh, uh, met dat... Uh, Somebody That I Used To Know is ook een minor 6-stuk. Sting, nou goed, als je deze muziek al mooi vindt... dan ben je waarschijnlijk een minor 6-persoonlijkheid. Maar toen heb ik zitten kijken, je hebt ook majeur muziek. Bijvoorbeeld Mozart is majeur 5. Mm -hmm. um, um, je hebt ook de ja, Stevie Wonder en een beetje de Latin-muziek. dus minor 5. En zo kwam ik eigenlijk tot zes uh, persoonlijkheden. En het leuke was um, Stochelen-Rosenberg bijvoorbeeld. Die was bij ons te gast. En al zijn muziek staat in minor 5. Dat, dat, dat, dat wist ik. Dus toen wij het testje gingen doen, zei ik... ja, je bent een minor 5 persoonlijkheid. En uh, dat, dat kwam er ook uit. Dus zo zie je dat Stochtel Rozenberg... ook die muziek die hij maakt, mooi vindt. En dat, dat is een bepaald persoonlijkheidstype. Uh, dus ja, het testje kun je doen op guitaracademy.nl. En um, de, ja, de meest populaire persoonlijkheid is parallel mineur. En dat zal ik ook even uitleggen. Dat is bijvoorbeeld The Show Must Go On... Of nee, sorry, uh, had, dat was juist minor 6. Um, who wants to live forever? Mm Het -hmm. heeft een soort minor, maar dat is wel positief. Het gaat naar boven toe, Kan je parallel. dat, kan je dat hoor, laten horen? Ja. Misschien dat, ja. dat je even zegt, dit is mineur 5, dit is ma uh, majeur 5. Ik weet ja, niet wat je allemaal genoemd we, hebt, minor 6. Precies, beginnen we beginnen met minor 5. Ja. Dit is miner. en dit is de 5. Let achtige muziek krijg je dan? Ik geloof dat ik een minor vijf ben, ja. Ja het, is, uh, ja, het is lekker temperamentvol. En, uh, en uh, ja, je houdt van het leven en zo. Let in gevoel. Uh, minor zes, dat gaat zo: Hé, hey, dat ben ik. Ik ben dat. Een minor parallel, dat is um, het stuk wat, ik, wat je net hoorde afscheid. Het begint in minor. Het eindigt vrolijk of het eindigt in majeur. Dus minor parallel is iets sentimenteler, Er zit iets van troost in. En niet dat dramatisch. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook 50 Cent om maar iets te noemen. Gaat zo. Nou, dit is een minor 6-persoonlijkheid. Uh, dus in totaal andere muziek komt, komt die persoonlijkheid ook terug. En je hoort wel een beetje het dramatische, een beetje het spannende. Als je daar dan een parallelnummer van maakt... Dan, gaat het dan hoor je dat het heel anders klinkt. Ik speel hetzelfde melodietje. Hè? Ik zal even, dus dit is uh, 50 Cent. En dan maak ik een parallel van. Dan wordt het onwijs uh, heel vrolijk. En wat is het minst 50 voorkomende... 50 Cent vind dit niet leuk trouwens. <laughs> ik denk dat hij woedend is nu. Wat is het minst voorkomende... Um... Muzikale type? Um, major, 5. major 5. Major 5 is bassin Adriaan. Uh, ja, nou ja, dat is een hele leuke serie. Maar uh, het, uh, kan, wat mensen echt iets doet, um, is een beetje de ondergesnilde persoonlijkheid. Maar het is ook einde kleine nachtmuziek van Mozart. Dus ja, er zijn ook uh, hele mooie stukken in die, in, die, in die persoonlijkheid. We gaan even luisteren naar Casper. kasper ja. Casper. Hallo, hallo. Wat ben jij voor persoonlijkheid? Uh, ja, dat is heel moeilijk. Ik heb de test wel eens gedaan op de website. oh jij wel? Ja, en daar kwamen verschillende persoonlijkheden uit. Dus dat is... Jij bent een meervoudige ja. persoonlijkheid. <laughs> ja, dat ligt misschien meer aan mij dan aan de test, uh, <laughs> moet ik zeggen. Ik kijk even naar Wim, kan dat? Uh, ja, het kan zijn dat, je, dat, dat een soort schizofrene muzikale persoonlijkheid... Dat, en nu aan de telefoon zit. Ik denk dat hij die nog moet uitwerken, <laughs> dat concept. <laughs> maar had jij een vraag aan uh, Wim? Ja, ja, ja, ik heb wel een vraag aan Wim. Ik, ik ken Wim natuurlijk al een uh, tijd. Ja, dat weet de radio niet, niet. Wim weet het wel, gelukkig. Die zit te knikken. Ja. <laughs> en ik heb eigenlijk een vraag aan Wim. Want uh, natuurlijk zit er heel veel talent in hem. Maar uh, ook heel veel beeldkracht. En ik vraag me af wat hij vindt uh, van wat zwaarder weegt eigenlijk. Als je gitaar of een ander instrument wil leren spelen. Beeldkracht ja. of talent? ja. Um, ja, wat denk jij, Casper? Ja. Dit is je moeder. Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag voor mij. Um, ik heb heel vaak geprobeerd om gitaar te leren spelen... maar het is nooit gelukt. Ondanks dat ik Wim als uh, een vriend heb gehad. Ja, precies. Nou ja, aan jouw talent heeft het zeker niet gelegen. Um, um, oftewel, um, ja, kijk, ik denk dat... Um, Talent is gewoon een heel moeilijk, uh, moeilijk omschrijven ding. Er zijn heel veel omstandigheden die een enorme rol spelen. En, en talent komt ergens, um, is misschien 10 procent. Uh, een hele. Ja, ik denk het wel. Wist je dat Steve Jobs en Bill Gates in hetzelfde jaar geboren zijn... en dan drie maanden verschil hebben van elkaar? Dat zijn de twee grote computergiganten geworden met Microsoft en Apple. Dus dat, dat geeft aan dat als je in dat jaar was geboren... en je had de juiste omgeving... Uh, dit, is een, dit komt uit uh, een boek van Malcolm Gladwell. Uh, en je groeide op in de scene. Dat was een de scene van de computers. Dat was uh, het California. En uh, als je daar opgroeide... dan was er overal elektronica om je heen. Uh, Steve Jobs die woonde in, in dezelfde straat als Hewlett-Packard van HP. En dat werden ook de grote bedrijven. Dus als je op de juiste plek bent, de juiste omgeving... Ja, dan kun je, je dan nog over talent hebben. Dat, uh, dat zijn ook dingen die een enorme rol spelen. En vervolgens kijk je naar de mentaliteit om Apple op te zetten of Microsoft. En dan, dan zie je gewoon hele extreme uh, mensen... Die, die heel hard in een richting gaan. En, um, maar dat kun je ook een talent noemen, dat je dat, um, dat, je dat kunt. En ik denk dat uh, het heel belangrijk is dat je het leuk vindt om um, hard... Uh, voor iets te gaan. Zo ja, zijn er precies dat je niet. Want wilskracht, dat lijkt zo vaak dat je tegen heug en meug moet oefenen. Ja. En, maar als jij vertelt dat je negen maanden op zo'n loopje uh, uh, nee, oefent, dat, ja. dan, dan heb je daar ook plezier in. Het is een soort sport. Ja, ik, vond het, ik, vond, ik vind dat heel leuk. En uh, ik vind oefenen heel leuk. Dus ja, dan is het voor mij eigenlijk minder discipline kwestie. En als ik het niet leuk vind, dan gooi ik er nog 20% tijd bovenop. En uh, omdat, omdat je daarmee echt verder komt. Mm -hmm. Um, maar als je merkt dat je na 10 minuten denkt... ik wil eigenlijk iets anders doen... dan krijg je vaak de impuls binnen... Ja, ik, ik ga Facebook of ik ga tv of iets doen. Um, en op dat moment moet je die impuls kunnen verwaarlozen. En kunnen zeggen nee, ik ga door. Dus eigenlijk zit de kunst van um, echt doorzetten... vooral in het nee zeggen. Dus het, jezelf uh, limieten geven van ik ga niet op internet. En ik ben even niet bereikbaar voor vrienden. En dan in, ga je een uur veel harder vooruit dan als je dat wel bent. Dus ik zie dat daarnaast naast talent ook... Focus eigenlijk, zoals je, wat je ook zei, is een heel belangrijk ding. Maar focus betekent dus negeren en eigenlijk dingen niet kiezen. Caspar, is dit een antwoord waarmee je uit de voeten kunt? Ja, zeker. <lacht> dit is echt een uh, geweldig antwoord. Dank je, Caspar. Uh, nou, ik, ik, ga, ik ga gewoon weer die gitaar pakken. <lacht> die hier in de hoek staat van mijn kamer. En ik ga de hele nacht oefenen. Nou, dat ik lijkt boven. me een geweldig yes. idee. En <lacht> ja. wie weet wat je tegen het ochtendgloren allemaal hebt bereikt. <lacht> We zullen zien. Hey, succes. Oké, okay, is goed. Bedankt. Um, jij hebt nog wel meer filmpjes meegenomen. Uh, ja. Onder andere um, Dirty Loops. Daar laten we maar ja. een klein um, stukje. Want het is, geloof ik, nogal heftig. Ik heb het zelf niet gehoord. Maar wat is, <laughs> kun je vertellen wat het is? Nou, Dirty Loops is een, zijn drie Zweedse muzikanten... die wraak nemen op Justin Bieber. Mm -hmm. En uh, het is enorm ja, uh, hit geworden op YouTube. En uh, het zijn drie miljoen uh, kijkers inmiddels. En ik vermoed dat het allemaal muzikanten zijn. omdat Het, uh, het is namelijk een bewerking van Justin Bieber. Hey Baby uh, heet dat. En wat ze gedaan hebben is de zang gewoon intact gelaten. Maar daaronder hebben ze muzikaal echt alles uit de kast gehaald. Uh, het, is, het is inderdaad heel heftig. Dus misschien is het goed om inderdaad een minuut daarnaar te luisteren. Maar je weet niet wat je hoort. Want je hoort hele goede muziek. En daarbovenop... Justin Bieber zijn zang. Uh, wel gezongen door uh, die zanger of van die band. En um, ja, dat is, dat is iets. Dat kan alleen maar in deze tijd met YouTube. En um, ja, het is de wraak van de muziek. Echt goede muzikanten. eigenlijk om te laten zien. Of, of om de discrepantie tussen goede muziek en Justin Bieber. Dat is wat ze wilden laten zien. Ja, ze wilden laten zien dat um, die geproduceerde muziek. Um, eigenlijk wilden ze ook laten zien dat het hele goede nummers zijn. Dat is ook, <laughs> daar zit ook iets positiefs in. Um, als, je er, als je er de juiste akkoorden onderzet, krijg je hele interessante, hele interessante harmonie. En nou, Het is iedereen, om hetzelfde te beoordelen of je het mooi vindt... maar voor muzikanten is dit echt het neusje van de zalm... wat je nu gaat horen. Are you back? Ja, dit was dus Dirty Loops. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja. Uh, ja, wat vind je ervan? Want ja, dat is je, je hoort Justin Bieber alleen. Ja, maar je hebt het heel goed uitgelegd. Dus daardoor, daardoor gaat het veel meer leven dan. Was, als je die uitleg niet had gegeven, dan had ik het denk ik allemaal helemaal anders. <laughs> ja, okay. ik, heb, ik heb echt houvast vast aan jou. Ik heb ja. het ook nodig, jouw uitleg. Ja, het is heftige muziek, ja. Um, en ik heb Harm aan de telefoon. Goedenacht, Harm. Hallo. Ja. Uh. Nou, mijn, ja, eigenlijk in het vorige stukje heeft uh, Wim, Wim, geloof ik, hè, de, mm -hmm. dat hij heet... het, het uh, antwoord al gegeven, oefenen, oefenen, oefenen. Wat mij namelijk... Ik speel een beetje gitaar. En uh, met name blues. Maar ik kan al, al, al, heet het, maar niet die rechterhand met die plectrum of met mijn vingers, dat maakt niet zoveel uit synchroniseren met de linkerhand. Ja, nou, bekend, bekend probleem. Um, uh, die synchronisatie dus links en rechts lopen, moet ja. precies tegelijk lopen. Um, ik, ik heb een manier van oefenen. Um, dat heb ik nog niet genoemd. Uh, wat, ja, ik heb wel gezegd dat ik over twee seconden negen maanden deed. Maar in die filosofie ben ik ook doorgegaan. En wat ik heel vaak doe, ook nu nog, is vier noten nemen... van een, van een stukje wat ik echt goed wil kunnen. Ja. En dat tien minuten lang... Blijven spelen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan. Tien uh, ja, minuten heb lang. In het ver verleden heb ik uh, zelfs klassiek gitaar gestudeerd. Op Koninklijke Storm en daarna. Oké, okay, leuk. Maar dat was ook al het probleem. Ja. ja de dus dus... synchronisatie van de snelheid van je rechterhand. Hè, met de plectrum of met je vingers. En dat mooi gelijk te laten lopen met de vingers... die de linkerhand over de toets gaan. Ja, nou, ja je moet altijd uitgaan van wat je, waar het al lukt. En dat is op een hele lage snelheid, of dat zijn maar vier noten. En dat mm -hmm. opbouwen en dat blijven herhalen voor jezelf... in je, in je uh, motorisch geheugen bevestigen. En um, uh, probeer maar eens tien minuten lang vier noten te herhalen. En als, als, je dat, als dat lukt, probeer dan twintig minuten lang dat te doen. Um, het lijkt alsof je... Vol, volkomen uh, uh, raar bezig ben omdat je maar vier noten studeert. Maar nee, maar dat is het probleem in die, Precies, in die vier noten zitten ook nee. andere dingen die erop lijken. Andere stukjes. Dus uh, ik merkte ook toen ik uh, dat ene loopje had gehoeven... dat het andere loopje ook beter ging qua synchronisatie. Ja, Harm, ik zou zeggen... Het, ja, dat, dat, en dat betekent uh, niet vooruit willen gaan uh, nu... maar in, in de hele lange duur. Dus heel veel... Kleine loopjes herhalen. Dat Harm, is ik denk loop. dat jij ook je gitaar gaat pakken. en dat er weer iemand tot het ochtendglor zit ja, te ja, oefenen. gelijk ja, weer beginnen. Even een, een vraagje. Ken jij John McLaughlin? Ja, ja niet persoonlijk. maar dat is een... Nee, maar je kent zijn spel. Ja, ja, ja dat, dat is gewoon. die slaapt alle doden aan met de plek ja. Nou, dat, dat um, ja, het is ook bekend dat juist dat soort muzikanten enorm veel oefenen op hele kleine stukjes. Uh, bijvoorbeeld de cellist Jojo Mari oefent oh, twee, ja, maten, ja, ja. Ja, twee maten per dag. Oefent dat is een belachelijk idee, want hij speelt hele concerten... en hij is, hij is de, een van de beste cellisten ja. op, uh, op de wereld, op de aarde. En dat betekent dat als hij twee maten per dag oefent... dan moeten wij uh, muzikanten natuurlijk ja. al helemaal uh, weinig gaan oefenen. Want dat is dus die focus. Ja. Je wordt dan echt heel goed. omdat je, je moet echt aandacht kunnen geven aan de muziek... En omdat je altijd alles wil spelen, is het, speel je alles een beetje. En uh, als je vier noten, tien minuten lang de aandacht geeft... dan ga je echt vooruit. Dat, dat hou je niet voor mogelijk. Ja, dat, ja. dat is wel een beetje het geheim van de smid. Beetje het geheim van de, het geheim van de, ja. van de smid onthult. <laughs> en wij gaan graag hey, naar de smid bedankt. weer luisteren. Ja. Oké, okay, bedankt. Ja. Dag Arm, goeienacht. Ja. ja, jij wilde graag uh, spelen, onder andere... je hebt nog een heleboel uh, op het repertoire, maar... <laughs> mozzarella-meisje. Ja, precies. Nou... Uh, in, in die titel Mozarella meisje uh, probeer ik de droomvrouw te omschrijven. Uh, en uh, dat is dus het karakter van Mozarella, is heel zacht, lief. En uh, zodoende ben ik daarop gekomen. Uh, en daarom uh, draait dit stuk nu op aan Annabel. Zij is het, de Zij droomvrouw. Mijn Mozzarella meisje. <laughs> Thank you. Voor Annemel, motorelle meisje. Voel je nooit behoefte om zelf teksten bij de muziek te schrijven? Um, nee, wel een verhaal te vertellen. Wel een, um, maar dat doe ik dan vooraf als ik het stuk ga spelen. Um, nee, niet in de, in, in de muziek zelf niet. Nee. Er is trouwens over een verhaal vertellen gesproken. Uh, een mail van Simon... Die zegt, uh, hallo Wim, leuk om naar je te luisteren. Ik heb een vraag over techniek. Je geeft zelf aan dat je daar een tijd lang op gefocust bent. Ben je het met me eens dat techniek wel in dienst moet staan... van het muzikale verhaal dat je te vertellen hebt? Heb je niks te vertellen, dan wordt het volgens mij ook niet interessant. Mijn favoriete gitarist koppelt een fenomenale techniek... aan een lyrische ziel. En dus stijgt hij tijdens zijn improvisatie naar ongekende hoogte. Ja, althans, dat vind ik. Kortom, uh, de lyrische ziel mag niet ontbreken. Nee. Het verhaal, het muzikale verhaal. Ja, nou, ik, als, ik, als ik zoiets zeg, want het is een overtuiging uh, om, om te zeggen dat de techniek in dienst zou moeten staan van de lyriek. Um, en um, als je dan dat hoort, denk ik, dan ga ik juist tegenin. Want je kent wel de, het doel heilig de middelen. Maar misschien is het interessant om te zeggen het middel heilig de doelen. Dus ik ben juist vanuit mijn techniek gedwongen... om bepaalde keuzes te maken. En die keuzes zijn fris, die zijn origineel. En dat klinkt uh, funky, doordat het allemaal met de plektum aangeslagen is. En dan verrast het me juist, want dan heb ik dus het middel... juist centraal gezet, dat het resultaat van die melodieën geeft. Zoals dit stuk is ook een uh, windpicking-stuk. Uh, um, dus uh, ja, ik, ik wil altijd natuurlijk iets <laughs> met je eigenwijs uh, zijn. Um, wat ik trouwens wel... Dus ik zeg het in reactie als een soort... Uh, om daar juist je moet juist alles uitproberen... dan moet je er juist tegenin gaan. Uh, wat bijvoorbeeld de gitarist uh, Tommy Amane uh, met zijn muziek doet... Uh, dat is als ongekend... en dan zijn bij zijn concerten mensen... die echt in tranen zitten. Ik heb, was er ook een van. <laughs> Hij was uh, dit jaar bij ons te gast mm -hmm. uh, in januari. Uh, Tommy Amane speelt iedere dag... voor meer dan duizend uh, mensen. Uh, en die was toen bij ons intiem... met tachtig gitaristen. We hebben een lunch gedaan... En het uh, gaat ook zelf op. We hebben samen met hem gespeeld. En toen speelde hij een stuk uh, Ruby's Ice. En, en, dat, uh, en toen, kwam ik, toen liep ik net weer naar binnen. En dat raakt me ook heel erg. Uh, omdat, omdat hij in die muziek dus omschrijft. In een soort kern van wie ik ben. Zo, zo heb ik dat ervaren. Uh, dus jezelf herkennen in die muziek. En uh, ja, dat, dat is muziek ook. Dus dit, mijn, even, mijn eerste reactie was een soort. Laten we kijken of dat echt zo is. Maar uiteindelijk is muziek absoluut gevoel. En um, uh, ja, dat dat dat is het eerste ding. Zullen we gaan luisteren ja. naar Tommy Emmanuel. Uitleggen. Laten we de muziek nog even doorspelen. Maar ja. wat de, voor jou de kracht is van dit spel? Het is het uh, e majeur -sure akkoord eigenlijk. Het is het eerste akkoord wat je leert op het gitaar. En dat is ook het um, ja, mysterieuze van... Als je gewoon het eerste akkoord... Als ik nu een E laat horen, is het niks. Um, het is gewoon een akkoord. Maar de hele context eromheen is, geeft het zwaartepunt op het e majeur -sure akkoord um, ik, ik zal zeggen, hij komt nu bijna. We luisteren Ik kan eigenlijk alleen maar aanwijzen waar het gebeurt. Het gevoel. En dan, en dan blijft er een stukje mystiek omheen... Uh, waarom het je iets doet. Mm -hmm. en dat, uh, nou dat... luisteren we verder zonder ja. woorden. je Emanuel, Ruby's Eyes. En er is een mailtje van Wim. Um, iemand die jou denk ik ook kent. Top Wim. Hoe staat het met de Drum Academie? En ga je nog internationaal met de Guitar Academie? Ja, uh, ja we hebben inderdaad een drumafdeling uh, gestart dit jaar. Okay. Uh, gaat goed. Ja, twee drumdocenten. en uh, uh, We willen hetzelfde doen als op het gebied van gitaar. Namelijk echt een scene creëren. Uh, events waarbij drummers met elkaar gaan jammen, dus bekende drummers uitnodigen. En dat is allemaal, ja, dat is allemaal in, de, in, de, in het begin natuurlijk nog. Um, en de uh, Guitar Academy is, um, is dit wat, waar we nu staan, met mm -hmm. 250 leerlingen, met de gitaristen die langs zijn gekomen. Het is allemaal het begin van iets, van iets nog veel groters. Um, en ik heb, ook, ik heb ook altijd gevraagd aan mensen om mee te doen... om dit echt van de grond te krijgen. Mm -hmm. um, er, er is dit idee van een scene, maar uiteindelijk wil iedereen dat... Een, Iedereen wil betrokken worden echt in, in de muziek. Dus iedereen gaat daarin meedoen. Ik heb ook de mensen nodig voor het Guitar Academy wat landelijk. Uh, als we wat landelijk gaan. We zitten nu in Amsterdam en Haarlem. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld in Utrecht woont of, of in Groningen. Uh, nou stuur, stuur dan een mailtje en dan nemen we contact op. En dan kunnen we overal Guitar Academy uh, langs brengen. En uh, dat is zeker mijn ambitie. Want wat je, dan, uh, wat je nu ziet in Amsterdam... Uh, wat echt de rechte Am stad van de gitaar is. Uh, Harry Saxion is geboren, Jan Akkerman is geboren... Erik Varsomrel. Alleen moet uh, nog niemand dat door dat ze daar geboren waren. Dus dat Amsterdam iets met gitaar heeft. Maar dat kun je de, um, dat een scene kun je dus forceren. Omdat we het, willen het allemaal heel graag willen. Dus er is gewoon iemand nodig die zegt... we gaan het ook in Utrecht doen. Mm -hmm. En dan brengen we die gitaristen daarin. En daar is ook talent. En het, het moet echt in die scene gaan groeien. Dus iedereen die... Uh, die mee wil doen, ja, laat, laat me weten, want uh, we doen het allemaal samen. Uh, en dan gaan we, gaan we Nederland veroveren. www.guitaracademy.nl. Ja. Goeiedag, Willem. Hallo, goedenavond. Wat zou goedenavond. jouw vraag aan Wim zijn? Nou ja, ten eerste, ik lach al met een rol, ik, ik zei gitaarspel... Ja, daar kan ik alleen maar verdromen, maar, maar mijn vraag was eigenlijk... ik hoor dat hij open stemmingen gebruikt. En welke open stemmingen gebruikt hij... Wat is een... dat klopt, wat ik, wat ik hoor. Dan ga ik ja. even een tussenvraagje stellen. Want wat, Wim, is een open stemming? Um, ja, een stemming waarbij uh, als je de gitaar los aanslaat... zonder iets te doen met, met de linkerhand... dat je een akkoord hoort. Of, uh, dat er zijn een aantal varianten van. Um, Kun je het uh, even laten ik, horen? Ik, ik, ja. ja ik, gebruik, ik gebruik dus zelf een normale stemming. Dat is eigenlijk het antwoord. Is dus <laughs> dat ik een heel traditionele stemming gebruik. Uh, maar wat ik dan doe is de open snaren gebruiken... Dan krijg je wel, de, zo klinkt het in de open stemming, geeft ook dat. Um, dat de, de open snaren ook vol klinken. Dus. dus. dan klinkt het wel zo. Maar dit is uiteindelijk een E-akkoord wat ik twee vakjes opschuif. En ik kan ook. dat soort dingen doen, krijg je in Spaans. Dus ik, ik, ik houd het nog bij het traditioneel. Oké, okay, William, hij houdt het bij het traditioneel. En, nou, uh, dat, dat, dat, dan vind ik het helemaal knap hoor. Nou, <laughs> dankjewel. Dit gaat dan ik echt uh, te gek. En ik ga het zeker op internet volgen. Ik ben 59, maar ik, wil dat, ik, ga, ik ga er zeker meer over lezen. Want dit is echt ongelooflijk. Luister jij ja, ja, allemaal bedankt. <laughs> ja, um, Wim, ik stel voor dat we nog gaan luisteren naar een YouTube-filmpje. En dat jij ook nog wat gaat spelen. Ja. In die volgorde. Ja. Um, heb je nog een voorkeur? Jij hebt het al een paar keer gehad over uh, Rosenberg. Ja, die komt is... uh, 27 oktober bij jullie meespelen. Dat, ja, dat is in Barneveld. Ja. Um, en dat is de Gitaarbouwers Meeting. Uh, ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. Het is... Echt een uh, paradijs voor uh, gitaristen. Want je kunt op één dag honderd gitaren uitproberen. Uh, de, alle gitaarbouwers van Nederland zijn er bij elkaar. En dit jaar hebben we een uh, podium speciaal... Uh, namens de Gitaar Academy met talent en de gevestigde namen daar staan. Dat is met Stochelen Rosenberg. Dan, uh, met hem spookt samen, samen met Paulus Schäfer en Sonzo Bazilli. En de, wat, ik wel, wat, ja, wat ik wil laten horen is een stuk van hem. Um, dat is Voor Sifora. dat is zijn nichtje. En daar zit enorm veel gevoel in. Dus dan komen we dan ook, ook uh, op het gevoelsthema terug. Uh, en enorm veel virtuositeit. Dus de, de, de persoon die Harm was dat geloof ik. Of het ja. was een mailtje. Ja. Um, hier zit alles in voor, uh, voor jou. Uh, virtuositeit en heel veel gevoel. Het stuk heet Sivora. Gello Roze, zeg ik het goed? Toch? Gello Roze weg. Ja, ja en, zeg ik het goed. Uh, Jij speelde nog even mee. Wat ik waanzinnig <laughs> toch? Ja, nou ja, ja ik, ik hou hem niet bij. <laughs> ik heb dit, uh, deze de, de solo uh, uitgezocht en dan zet ik daarvan een, een, de muziek online. Uh, sheet of uh, tap heet dat. En dan kunnen andere gitaristen dat weer uh, meespelen. Dus als je dit nummer, als je nu luistert, dan kun je ook mij een mailtje sturen. Dan stuur ik die tap uh, naar je op, 16 pagina's weet wat je zegt straks. Is je ja. Ja. Jij hebt ook een, een app ontwikkeld. Um, ja. Om. Nou uh, ja, ik merk dus dat, um, dat echt het studeren is eigenlijk een heel soort dagelijkse routine. En die moet je jezelf aanleren. En toen hoorde ik over de 30-day trial. Dus 30 dagen lang probeer je nieuw gedrag te doen. Het werkt als volgt. Dus je zegt: Ik ga hardlopen iedere ochtend. En dan, als je dat dan 10 dagen doet, dan staat je teller op 10. Doe je het een dag niet, moet je weer opnieuw beginnen te tellen. Totdat je op een gegeven moment 30 dagen achter elkaar... Kon, dus, uh, aaneengesloten, dat heb gedaan, dat hardlopen. Na die trial dan besluit je... Um, ja, ik, uh, ik vind het leuk, ik blijf ermee doorgaan... en dan heb je een gewoonte aangeleerd. En het probleem bij muziek is ook dat je je gewoonte moet aanleren... om echt die gitaar te pakken en te studeren. Dus daarvoor is die app, om, uh, om iedere dag bij te houden... heb ik het gedaan. Uh, de app kun je invoeren wat je wil. Je kan ook hardlopen invullen. Dus het is uh, waar jij je wil ontwikkelen als je wil bet beter wil... Gezonder wil eten, dan doe je iedere dag fruit. Heb ik vandaag ook gedaan, even fruit gegeten. En dan zet ik een puntje erbij. en De, de app houdt bij hoeveel punten je daarmee scoort. En, en dat is een enorme motivatie. En dan, uh, dan kun je invullen wat je wil. Hij heet uh, Multitrial, omdat je meerdere trials tegelijk kunt starten. Uh, we, hebben de, we hebben het nu echt sinds vandaag uh, online staan. Echt, we noemen het pre-alpha. Dus voor de beta-versie, dus echt, uh, echt gloednieuw. Uh, Multitrial.com. Uh, je kan je via Facebook daar aanmelden... En uh, ik, ik, nou, als, je, als je geïnspireerd bent op de gitaar... vul dan in iedere dag tien minuten gitaar oefenen. Klinkt heel weinig, maar het gaat om dat je de gewoonte aanleert. Soms dan uh, tip ik zelfs, doe iedere dag één minuut... want het gaat vooral om die drempel om de gitaar te pakken. Ja. En doe dan mee met multitrile.com. Misschien Lek. iets voor Harm en William, uh, ja. de twee bellers van vandaag... <laughs> om uh, meteen dit aan te schaffen. En er was ook nog een vraag in een mail... Um, of je iets over jouw gitaar zou kunnen vertellen. Is er iets ja. over te vertellen? Absoluut, ja. Dit is de gitaar, uh, de Meten. Hij komt uit Australië en uh, Tommy Amanuel speelt erop. Uh, en, maar verder ook Adam Rafferty en uh, Michael Fix. Hele goede gitaristen en ik ben uh, ook verkocht uh, aan het instrument. Uh, ja, het heeft een hele, hele enorme sustain. Dat wil zeggen, heel veel klank komt eruit. E heel mooi voor ballads. En uh, voor het snelle werk is het, uh, het is een hele, hele prettige gitaar. Uh, dus ja. Meten. Het is wel zo dat in Nederland is die moeilijk te krijgen. Uh, dat, dat, dat, uh, dat wil zeggen dat je naar bepaalde winkels moet. Maar we hebben ook bij onze nieuwe lichting gitaristen, de nieuwe generatie. Uh, die talenten spelen ook allemaal meten. En er was ook een, een, een jongetje van twaalf, Javid Even, ook heel getalenteerde gitarist. dat uit Italië de gitaar voor bijna de helft van de prijs. Weten te krijgen, dus als je goed zoekt, dan, uh, dan lukt dat wel. En je gaat nog een laatste stuk voor ons spelen. Meteoriet. Kun ja. je er nog iets bij vertellen? Uh, ja, dit was eigenlijk het eerste winpicking stuk. Dus toen was ik verrast. Dacht ik, oh, misschien is dat toevallig. Kan dat met één plektrum? En ik heb dat geschreven toen in 2008 ik met Harry Saccioni uh, mocht uh, optreden. Dus ik speelde een solo stuk. Uh, de, ja, het heet Meteoriet, omdat er een soort neerstortend uh, loopje in zit. En er zit ook nog een sterrenlucht in het midden. En uh, ja, dat vandaar de titel. En het is in de traditionele stemming. Ja. <laughs> Vast zeggen dat we aan het eind gekomen zijn van... En ik vind het mooi als je er nog wat onder blijft spelen. Uh, deze twee uur met Wim den Herder. Ik was erg blij dat je er was, Wim. Hierna komt de Dit is de Nacht met Renze Klamer. En morgen zit ik hier weer. En dan is mijn gast Thomas Laudon. Hij was voormalig NOS-correspondent. En hij is oprichter van een videonetwerk. Journalisten wereldwijd hebben zich verenigd. Om het nieuws beter en inzichtelijker te maken. Tot morgen, hoop ik, en een hele fijne nacht. Dankjewel, Wim, dat je er was voor je prachtige spel. Bedankt, Colette.